Dit is Jeroen Tjepke met het NOS-journaal. Sociale diensten tonen in om bijstandsfraude op te sporen. Het gaat om verborgen camera's, gps-trekkers, auto-achtervolgingen en undercover-operaties, meldt de Volkskrant. De sociale diensten krijgen daarmee veel meer ruimte dan de politie in een strafrechtelijk onderzoek heeft. In de krant pleit nationale ombudsman van Zutphen ervoor dat sociale diensten hun bevoegdheden op een behoorlijke manier inzetten.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 Op een industrieterrein in Gelderop is een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk waar de man aan is overleden. De man werd volgens omroep Brabant vanochtend gevonden door een krantenbezorger. De politie doet onderzoek naar een drugslab in een garagebox in de buurt van waar de man werd gevonden. Het weer. overwegend bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon wat vaker door. kan een licht buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen...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 He's over. Oh, Het is uh, zaterdag 16 juni. Het is niet helemaal zonnig, maar wel zonnig genoeg. Zeker naast mij dag Pieter. Goedemorgen, heer. Goedemorgen, Pieter Jouwstra. Dit is Goedemorgen, Zandvoort vanuit Hotel Hooglands. En, uh... Wij hebben uh, al twee dames die bij ons aangeschoven zijn, maar daar gaan we zo meteen mee praten. We gaan eerst even het programma doornemen en eerst even jacques Jozef Tuinmeijer uh, verwelkomen en bedanken voor de techniek die hij in handen heeft vandaag. En de, de muziek natuurlijk. En hè? uiteraard zorgt ja. hij voor de muziek. De redactie deze week is van Gert van Kuik en de eindredactie is van Gerry Rutte. De koffie wordt ook geschonken door Gerry Rutte, dus als je radio wil komen zien en luisteren, kom dan vooral naar Hotel Hoogland uh, bij de Watertoren, want het is daar goed vertoeven. Goed, de presentatie zoals we al gezegd hadden is van Pieter Jouwstra. En Irene Diana. Dankjewel. <laughs> uh, we gaan zo meteen beginnen met twee dames. Antoinette en Angie. Zij zijn ervaringswerkers. En het onderwerp waar we over gaan praten is... Niemand verzand in Zandvoort. Leuk gekozen. Ja, helemaal goed. Ja. Uh, binnengekomen net ook al is Peter Tromp. Want die gaat praten over het concert van morgen. Classic Concerts met de Domstad Blazers Ensemble. En dan net voor de pauze koopt Maike Koper en Lisa de Vries. Uh, zij zijn... Uh, Lisa de Vries is buitengewoon raadslid voor, de Partij, de, voor de Partij van de Arbeid. En Maaike Kopen is raadslid en uh. zij uh, stellen zich voor van de Partij van de Arbeid. Ja, en dan gaan we naar het tweede uur toe. Uh, eerst even boodschappen doen. En dan gaan we praten met een zeer gelukkige wethouder Gerard Kuipers. En Lana Lemmens, directeur van City Marketing. Uh, ja. Waar is het VVV geweest? Ja, dat, dat willen we weten. weten. Vervolgens gaan we met de, de hele familie Lemmens praten. ...over de tiende editie Culinaire Gezondvoort. Nee, maar er zijn zoveel lemmen, dus er zullen wel een paar zijn. En we sluiten het tweede uur af met Leo Mischebeek en Romeinen... Kruinen Moerenburg, de dochter van Charles. En dan gaan we praten over de bijzondere raadsleden van GBZ. Inderdaad. Nou, dat is het programma. Dat is het. Maar eerst, de dames. Goedemorgen Antoinette, goedemorgen Angie. Dat goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Voor uh, een van de dames is het geloof ik een thuiswedstrijd. Die steekt de straat over en dan is ze er al hier. Dus die had geen parkeerproblemen. Niemand verzandt in Zandvoort. Ik heb vorige week gewerkt uh, bij Pluspunt. Ik werk bij uh, Plusdienst. En uh, toen kwam er een uh, dame aan de balie. En die zei... Uh, uh, het herstel... Uh, herstel... Uh, ze wist niet zo goed wat ze, wat ze nou eigenlijk wilde zeggen. Uiteindelijk kwamen we erachter dat het dus... Het niet niemand verzandt in Zandvoort was. Dus het herstellen van... Uh, nou, als je, als je een nare periode hebt gehad en je herstelt daarvan, dan is daar dus hulp bij. En daar gaan jullie wat over vertellen. Vertel. Nou, wat, wat wij natuurlijk doen, wij zitten in het project, we werken samen met het Sociaal Wijkteam. Uh, wij zijn met z'n vieren, vier ervaringsdeskundigen. Waardoor we, waardoor we allemaal eigen ervaringen hebben, kunnen we ook een, heel veel mensen kunnen we daarin steunen en helpen en begrijpen. Dus de een is meer thuis in de verslaving en de ander meer in de trauma. Dus zo hebben we een heel breed vlak wat we, waarvoor we er voor mensen kunnen zijn. Geldt dat voor jong, voor oud, voor iedereen? Voor iedereen. iedereen. Alle voor iedereen. Iedereen die vastloopt, uh, moeite met dingen heeft, uh, geïsoleerd is, uh, verslaving, uh, nou, noem het maar op. Medicatie. Ja, alle, Iedereen alle die een steuntje in de rug nodig heeft. Ja. Ja. En, en dan is er een luisterend oog. En jullie zijn deskundig. Ja. En ook door eigen ervaring waarschijnlijk. Ja. En ja, dan, dan moet er aan de slag. Dan is het luisteren, praten. Ja, en, en dat is wel het verschil met de hulpverlening. Met de professionele hulpverlening wordt er een behandelplan gemaakt. Uh, en medicijnen... Uh, He, alles eromheen. En wat wij eigenlijk doen. Is er gewoon zijn voor mensen. Luisteren. Steunen. Advies geven. Als we dat kunnen. Maar er vooral zijn. Maar even voor mijn idee. Uh, uiteraard er zijn professionele. Die, die zijn opgeleid om mensen te helpen. Die, die geven dus die hulp. Waar... Ik zal niet zeggen waar schieten zij tekort. Maar waar komt het bij hun dan niet helemaal goed. Zodat het dan bij jullie wel kan. Hulpverlening is vaak toch eenzijdig. Um, cliënten komen daar. Doen hun verhaal. Uh, wat wij bieden is eigenlijk die vertrouwensband. Want wij geven ook een stuk van onszelf. Ja. Dus je gaat niet behandelen. Je bent in gesprek met mensen. En... Uh, het voelt voor mensen heel goed om iemand tegenover zich te hebben die het ook echt begrijpt, die de emoties begrijpt, de problemen begrijpt, uh, het verdriet, het gemis. Wij werken ook eigenlijk uit een stukje eigen kwetsbaarheid. Ja. Is dat niet gevaarlijk? Is dat niet een beetje. Nou, het ligt eraan hoe je dat hoe je het inzet. Eigenlijk is onze kwetsbaarheid onze kracht. Door wat we hebben meegemaakt. Wa waardoor, ik, ik ben ook onder, uh, onder andere ook uh, in het verleden best wel vastkomen te lopen. Uh, vastgelopen. En doordat ik daar uh, uit ben gekropen en geklommen en gevochten... Uh, heb ik heel veel paden moeten bewandelen. Ja. En dat is een kennis die, een, uh, ja, die alleen ervaringsdeskundige uh, heeft vind Het klinkt eigenlijk. heel positief, maar ik, ja. ik, voor mijn idee denk ik dan van ja, als je... Uh, daar uh, een ervaring in hebt dan, en je krijgt dan iemand tegenover je die hetzelfde meemaakt wat, je, wat jij hebt meegemaakt, is het dan niet dat je dat het dan misschien nog weer te dicht bij je komt voel je, nee, je daar wel veilig in dan? Het is juist zo mooi dat je iemand uh, uh, die helemaal vast zit geen uitweg meer ziet, dat je die nog uh, hoop kan geven, omdat je zelf te laten zien wie je bent, ja ja, en dat is, dat is dus aan de ene kant is het je kwetsbaarheid. Laten zien dat je ook diep hebt gezeten. Maar aan de andere kant is het ook je kracht, omdat je kan laten zien dat, dat er hoop is. Ik noem de bewust jullie achternamen niet. Want ik neem aan dat alles in diep vertrouwen gaat. Sowieso. Uh, wat, wat. Uh, uh, nou, uh, wij, van mij mogen jullie me achternaam weten. Daar gaat het niet over. Ik, uh, uh, ik ben ook ergens ver vandaan gekomen. Maar het gaat nu goed met me. En het gaat erom dat wij... Uh, de mensen met wie we in gesprek gaan... Uh, die moeten ons uh, gaan, gaan vertrouwen eigenlijk. Of die, dat willen we graag. Want met vertrouwen kan je ver komen ja. met iemand. Maar het is al een hele stap voor iemand. Die zegt... Nou... Ik wil nu mijn verhaal een keer kwijt. Ja. ja, dat is een hele dus grote stap. stap is dat, ja. ja, ja. Dragen de professionele dat dan in feite over aan jullie? Zeggen zij van nou, wij hebben iemand die, uh, die die hebben we nu een stukje medicatie gegeven, er is een soort traject waar ze in gaan. En is het dan zo dat zij zeggen van nou nu is die patiënt of die cliënt of die persoon is nu zover dat hij zeg maar wel dat stukje steun nodig heeft en zeggen ze dan hier alsjeblieft gaan jullie verder? Nou, dat, verschilt. dat verschilt inderdaad. Je kan uh, een cliënt vanuit het sociaal wijkteam krijgen. Of vanuit de herstelacademie. Uh, ja, dat was het, de herstelacademie. Herstel -academie. Daar, Academie. Daar kwam iemand voor. Dus ik dacht dat ze, dat ze de stofzuiger wilden laten maken. Snap je? Ja. Ja, Want dat ja. is er namelijk ook. Dat is het, maar dat is het herstelcafé. Dus dat is wat anders. Dat was mijn fout. Maar, <laughs> jullie, jullie zitten in normaal gesproken in pluspunt. Het sociaal wijkteam uh, ja. zit in pluspunt. Wat, uh, wij ervaringswerkers gaan naar de mensen toe of spreken af met de mensen, bijvoorbeeld in het dorp, uh, iets te gaan drinken. En nou ja, vanaf volgende maand uh, zijn we ook één keer in de week bij Albert Heijn aan de tafel. Aan de koffietafel oh. daar. Ja. ja. Oh, wat grappig. Dus dat wat is een... Albert Heijn, dat is waar. Ik, ik, ik zie, ik, zelfs met mijn, met mijn rollator kan ik bij de Albert Heijn fantastisch naar binnen mijn boodschappen te doen. En ik, ik zie heel vaak dat er mensen daar bij de koffietafel zitten ja. waarvan ik denk van, god go, wat fijn dat dat kan. Ja. Dat ja. daar hè, mensen zitten en daar, daar zitten allerlei soorten mensen, waardoor dus de mensen die, die behoefte hebben om dat stukje aandacht En de andere mensen die echt alleen maar voor dat kopje koffie gaan omdat ze even moe zijn. Ja. Die komen bij elkaar. Ja. Dus dat is natuurlijk heel mooi. En ja, wat zeker. goed dat Albert Heijn dat faciliteert. Dat ze dat ja, ook... en ze waren heel positief ook. De manager van Albert Heijn was echt heel positief over ons idee. En zo kunnen we op een laagdrempelige manier kunnen we mensen bereiken. Want voor heel veel mensen is het heel moeilijk om die professionele hulp om de eerste stap te maken maar te zijn jullie ja. herkenbaar dan als je daar aan de koffietafel zit want iedereen ja. kan daar koffie drinken heb je een kaartje of een, een, een, uh, iets... er, hangt een er komt een poster te hangen Juist. Uh, waar dus heel duidelijk ons verhaal op staat en uh, wanneer we daar zitten ja. in welke tijden dus het, is, het wordt heel duidelijk aangegeven oké, okay. nou dan zit je daar en dan, uh, uh, dan hoor je die verhalen en dan zult je je rot als je al die verhalen hoort, alles komt weer terug. Je hebt wat op papier gezet. Uh. Ja, um, we hebben... Uh... Antoinette heeft hem, zijn, die is heel goed in schrijven, dat vind ik. En uh, ze, heeft zijn, uh, ze heeft ook een artikel geschreven in het, uh, Zandvoortje. Zandwoordskrantje. Staat erin. En daar heeft ze, uh, ja, het is eigenlijk een beetje een klein voorstelrondje. Van in, in de in, t, uh, in de krant staat uh, een voorstelverhaal van Antoinette. En Antoinette heeft ook voor mij een verhaal geschreven. En uh, de vraag was ook of we die mogen voorlezen. Uh, is het lang? Uh, nou, mee. Het is mee. Ja. Okay. Mijn verhaal is een van de velen. Maar net als ieders verhaal is de mijne onbetwistbaar uniek. Veertien jaar geleden kwam ik in Zandvoort wonen... en wist dat het moment was aangebroken om mijn ervaringen te verwerken. En dit ging niet zonder slag of stoot. Het was zwaar, moeilijk, soms uitzichtloos... maar nu ben ik zo ver in mijn herstel dat ik er voor anderen kan zijn. Vorig jaar kwam ik in contact met de Herstelacademie in Haarlem... En besloot de cursus werken met eigen ervaring te gaan doen. In deze cursus leer je hoe je er voor anderen kan zijn als ervaringsdeskundige. Bij de herstelacademie vroegen ze mij of ik interesse had om ervaringsdeskundige te worden bij een nieuw project in Sandvoort. En toen ik daar half januari van dit jaar aan begon... stond het project nog in de kinderschoenen. En samen met Esther Madeira, de projectleidster... het Sociaal Wijkteam... en de drie andere ervaringsdeskundigen... heb ik de kans gekregen om op veel verschillende vlakken ervaring op te doen. Zo heb ik bijeenkomsten helpen voorbereiden, ben ik in de PR-groep gestapt om het project te promoten en heb kunnen regelen dat we vanaf volgende maand één keer per week bij Albert Heijn met het project zitten, zodat mensen op een laagdrempelige manier met, in, met ons in gesprek kunnen gaan. Via het project Niemand Verstand in Zandvoort kreeg ik mijn eerste contact. Een jonge man die zwaar getraumatiseerd is. Door mijn spontaniteit en mijn ervaring kon ik al snel een vertrouwensband met hem opbouwen. Door mijn eigen ervaringen begrijp ik zijn pijn, zijn gemis, zijn angst en snap ik wat het met hem doet. Inmiddels zijn we al een aantal ve weken verder en zie ik het bekende patroon die ik herken van mezelf, maar ook van vele andere mensen die getraumatiseerd zijn. Het gaat een paar weken. Het gaat een tijdje goed en dan komt er weer een periode van depressie. Jezelf neerhalen en wanhoop. Dat is de periode waarin ik heel intensief met hem bezig ben... om hem weer uit de depressie te krijgen. En zijn zelfbeeld weer positief te zien. En door hem, door hem erkenning, en erkenning en hoop te geven. Ook in mijn dagelijks leven kom ik veel kwetsbare mensen tegen. Die ik probeer te steunen, verder te helpen en te motiveren. En als ik zie dat mensen er iets mee doen, dan geeft dat me een goed gevoel. En natuurlijk is het moeilijk om te zien dat er ook mensen zijn waar het niet bij lukt om hun leven anders te draaien. Maar ook voor die mensen ben ik er. En het allerkleinste stapje is voor sommige mensen al een reuze stap en een overwinning. Iedereen heeft zijn, zijn of haar verhaal. En ieder volwassen mens heeft een rugtas. Daar ontkom je niet aan. Bij een aantal van die mensen zit die rugtas veel te, veel te zwaar en te vol. En gaan ze bedolven onder het gewicht onderuit. Deze mensen wil ik helpen en steunen. En de handvaten meegeven om op een gezonde manier in het leven te komen staan. Het werk van een ervaringsdeskundige is anders dan die van een hulpverlener. De hulpverlening kan veel bieden en ook het voor, vorig opgezette wijkteam in Zandvoort is daar een goed voorbeeld van. Door instanties en organisaties samen te laten werken... kunnen zij snel hulp bieden voor mensen die in nood zitten. Wat een ervaringsdeskundige biedt, is begrijpen wat iemand je vertelt. Er zijn voor iemand en een heel goed aangevoel wat die ander nodig heeft... Met het delen van mijn eigen ervaring lukt het me vaak om mensen hun vertrouwen te winnen. En dat ik hun emoties snap en dat ik laat zien dat je kwetsbaarheid ook je kracht kan zijn. Ik denk dat dat ook een, een van de belangrijkste kernmerken moet zijn. Dat een ervaringsdeskundige in haar kracht staat en laat zien dat er hoop is. Ik heb laten zien dat ik al mijn tegenslagen te boven kan komen. En dat is wat ik nu in mijn contact met mensen ook doe. Ze laten zien dat er een weg omhoog is. Dat je trauma kan verwerken, patronen kan veranderen en de kracht uit jezelf kan halen. Er is een periode in mijn leven geweest waarin het uitzichtloos en doelloos voelde. Zou ik ooit mijn leven zo op orde krijgen dat ik weer een betaalde paan zou krijgen? Nou, nu is het zover... In mijn herstel en dat ik in het project werkzaam ben als vrijwilliger, zie ik mijn toekomst rooskleurig tegemoet. Ik heb ook het aanbod gekregen om opleiding te volgen en daarmee wordt mijn kans op een betaalde baan alsmaar groter. En nu is het tijd om te zaaien en in de toekomst mag ik oogsten. Ik ben eensie, ik ben ervaringsdeskundige, bij het project niemand verstandig zal antwoorden. Nou super, ja. helemaal goed. Nou, ja. Zij heeft het zo mooi geschreven. Ja, helemaal goed. Ja, dankjewel. Nou ja, het zijn wel jouw, jouw woorden. Zij heeft het geschreven, maar het komt bij jou uit je hart. Hè? Dat lijkt ja. me duidelijk dat, ja. dat dat zo is. Nou, ja, nog... Eigenlijk heb ik, ge... ja, ik heb nog één opmerking. Okay. Um, ja, <laughs> <laughs> graag. Het is ongelooflijk wat jullie doen. Ja. Op basis van al jullie kennis en meemaken en trauma's. Maar het is niet alleen voor de luisteraar die zegt van ik heb daar behoefte aan te praten. Maar ook familieleden, ja, omstandigheden, kunnen ja. ja. ja. ook waarschuwen van het gaat niet goed met die persoon. Nee precies, via hun kunnen we ja. een, een manier zoeken om ze te gaan bereiken. Ja, sleep ze maar een keer mee, boodschappen doen bij de Albert Heijn als jullie precies. er zitten. Ja. En ga maar koffie drinken en dan wordt er een soort natuurlijke, nou ja, dan kan er een, een spontaan gesprek uh, plaatsvinden. En uh, ja, dan precies. kunnen jullie doen waar jullie goed in zijn, namelijk uh, mensen ondersteunen en helpen. Hartstikke goed. Ik heb groot respect voor jullie. Ja. Heel goed hoor. Ja, heel veel succes. En uh, nou, uh, ik, ik, ik denk dat we over een jaar misschien weer uh, jullie kunnen spreken. En dan horen hoe dit jaar gegaan is met uh, Niemand Verzand in Zand. Nou, dat komen we ja. heel graag vertellen. Ja, en mensen kunnen zich even nog voor de luisteraars. Uh, mochten ze dus uh, nog meer willen weten. Ze kunnen altijd bij Pluspunt langsgaan. Even bellen. Even bellen. Maar Noem. ook gewoon bij de Bali langsgaan. En vooral hier in het Dorp is dus ja. nu de Blauwe Tram. Hè. Ja, ook daar. Is sinds kort open. Dus mensen hoeven niet naar Noord te komen. Kunnen bij de Blauwe Tram. Dat is de ingaan. Van de bibliotheek en dan ga je rechtdoor en dan zie je daar de balie. Dus... Doe wel de telefoon even. Dat is goed. Sociaal Wijkteam Zandvoort 023 Zandvoort en dan 57 40450. Als je dat belt en u vraagt dan naar uh, de dames uh, Antoinette en Angie, dan uh, kom je zonder meer bij de goede terecht. Ja, precies. Zonder meer helemaal goed. Even een bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Jullie ook hartstikke bedankt. We gaan nu praten met Peter Tromp. De enige, echte Peter Tromp. Goedemorgen. Morgen Peter. Want het is morgen zover hè? Ja. Morgen is er een concert. Ja. In de, de, kerk, de, kerk. de laatste van uh, zes, daar gaan we twee maandjes uh, uh, op vakantie. Nou, we gaan geen twee maanden op vakantie, we stoppen even twee maanden. Maar dat is... Uh... Zo te zien aan je club heb jij gewoon elke dag vakantie. Ik heb je... elke dag vakantie, dat want ik. ik werk wat minder op het ogenblik. Dat bevalt me heel goed. Maar we doen januari, februari, maart, april, mei, juni. Dat zijn er dus zes, als ik het goed heb. En dan uh, juli, augustus niet. En dan beginnen we in september weer. En om daar maar meteen mee te beginnen, wat we uh, al jaren doen: de laureaten van het prinses Christina-concours op zondag 16 september. Mensen dat wordt die weer dat een leuk vinden, ja, van ja, uh, een die kunnen serie. dat dan vastleggen, vast in hun agenda. Morgen het uh, Blazers Domstad. Uh, Domstad Blazersensemble uit Utrecht. Een groep van ff, tussen de 10, 12 mensen. Allemaal blazers, geen viool, geen piano, geen snareninstrumenten, allemaal blazers. Ik zie wel contra contra het contrabas. Ja, een contrabas. Oh, ja. sorry. Ja. Eén contrabas. Nou, dat, dat is dat wel is, snaar, Dat is voor het totale geluid. Dan. <laughs> okay. Maar uh, uh, sinds jaar. En dag onder leiding van uh, Leon Bos, een dirigent die al 30 jaar aan dat uh, uh, ensemble verbonden is. Een jongen die zijn sporen heeft verdiend, een, uh, een, een meester. Uh, Orkestleider is het eigenlijk. Met allerlei bekende mensen heeft hij samen gespeeld. Hij uh, doet ook het Heemsteeds Blaasers Ensemble. Doet hij er ook eventjes bij. Hij doet het Mozart uh, Ensemble uit Amsterdam. Doet hij er ook even bij. Hij is uh, orkestleider, maar hij is ook leraar aan verschillende conservatoria. Dus we hebben wel wat in huis. We hebben dit ensemble een jaar of drie geleden al een keer gehad. Met uh, stukken van Dvorak. Ook prachtig mooi. Kan ik me herinneren. Ja. Prachtig. Fantastisch, fantastisch. Ja. Maar en toen speelde hij zelf ook een stuk erbij. Toen speelde hij zelf ook, ja. ja. En dat zal hij waarschijnlijk morgen ook doen, dat hij gewoon uh, meespeelt. En dat komt ook omdat dat ensemble dermate goed op elkaar is uh, ingespeeld. Dat ze eigenlijk geen dirigent meer nodig hebben. Dat is en, wel bijzonder. Ja, ja. Ons speciaal verzoek uh, voor deze keer was eigenlijk uh, de Crampartito van uh, Mozart. Uh, dat Toos en ik nog samen waren, zijn we een keer een uh, week naar Parijs geweest. Toen hebben we in de opera van Parijs, hebben we uh, de Grand Partito van Mozart uh, gehoord en gezien. En dat is wel zo'n verschrikkelijk mooi stuk. Heel vrolijk, heel droevig. Het stuk bestaat uit zeven delen. Een van de meesterwerken op blazersniveau die uh, Mozart uh, geschreven heeft. En ja, dat uh, kan je toch weer zien... Ja. dat dat uh, uh, een man is geweest... die eigenlijk op het gebied van muziek alles kan. En niet alleen viool en niet alleen orkest... maar ook speciale stukken geschreven voor blazersensembles... zoals de Krampartito van Mozart. En werkelijk een genot om te horen. Ja. Heel erg mooi. Ik heb het uh, blazersensembles gehoord... het domstad met de Krampartito via de uh, iPhone... En dat is uh, werkelijk prachtig. Ja. Werkelijk prachtig. En misschien dat ik even het laatste stukje kan laten horen. Dat is nummer 7. Dat is het gedeelte waarin ze uh, afsluiten. Hou maar voor de microfoon. Ja. Zo kunnen we het hele ja, programma dit... volmaken. Ja, maar, maar uh, het is, is heel dus vrolijk dus. Een hele vrolijke gedeelte erin. He, he, even de bezetting uh, van dit ensemble. Uh, er zijn twee hoboïsten. Ja. Er zijn uh, vier mensen die de klarinet bespelen. Juist. Een heel belangrijk uh, uh, onderdeel bij blazersensemble is de klarinet. Ja, precies. En dan twee mensen op de fagot. Ja. En dat verbaast mij vier mensen op, op, de, op de, de horen. Horing. Ja. Dat zijn er en, veel hoor. Ja, ja en, Dat geeft een geluid. Dat geeft een geluid, dus uh, fantastisch. En dat wordt dus aangevuld met de contrabas, het enige snareninstrument die er is. Maar wat? die vier hornisten hebben uh, uh, te maken ook met wat er gespeeld wordt. En, uh, uh, wat, wordt er gespeeld? Te... wat wordt er gespeeld? Er wordt gespeeld de, de Campo van Mozart uh, uh, na de pauze. Ja. Dat ja. is een stuk wat ongeveer 30, 35 minuten duurt. En daarin zijn hornisten ook heel belangrijk. In yep. de droevige stukken die ertussen zitten, het is vrolijk en droevig, hebben de hornisten een hele belangrijke partij. En uh, een instrument bespelen is heel moeilijk, maar een hoorn bespelen ja, is, heel moeilijk. is ontzettend moeilijk. En, Waar het om gaat bij een horenbespeel is de zuiverheid van de toon die je maakt. Ja. En dan moet je dan je, moet je, hand heel lang je hand in de horen houden ja. om het extra ja. effect te ja. geven. Ja. ja, prachtig. Ik vind het, het, ja, het ja, zo'n mooi geluid. Voor de pauze, wat wordt er dan gespeeld? Dan hebben we een stukje van uh, meneer Tristan Keuris. Mij niet bekend, maar het Adagio van Vijf Klarinetten van Wolf Amadeus Mozart is natuurlijk wel heel bekend. Ja. En uh, het is daarom ook dat er maar liefst vier klarinatisten zijn natuurlijk om ook dat stuk body goed te, kunnen body spelen. te geven ja. en we sluiten maar er uh, staat Adagio voor vijf klarinatisten dus ja, er al, zijn er vier dat hij zelf ook meespeelt waarschijnlijk dat zou zo dan heb je vijf en we sluiten de eerste uh, helft af met Koestaf uh, Maler een uh, oerlicht en dat is een arrangement van de dirigent Leon Bossele Oké, okay, dus het is een bekend stuk maar heeft hij een, een eigen ja. arrangement opgemaakt ja, ja. We hopen een keer op een volle kerk. Ik hoop dat het dit weer is. Lekker bewolkt. Maar wel lekker om er even uit te gaan. Het concert begint om drie uur. De kerk is uh, uh, open om half drie. En nogmaals mensen, vijf euro. Ja, het is, is geen geld. En vooral niet voor zo'n uh, productie. En je hoeft geen kussentje meer mee te nemen. We want er hebben... zijn heerlijke stoelen. Stoelen zijn echt een, een, een winst. We hebben een concertzaal in uh, Zandvoort. En er zijn te weinig mensen die dat weten. Dus ja. ik nodig ze allemaal van harte uit. Om morgen eens een keertje in die concertzaal te komen ja, kijken. Absoluut. En de koffie en thee staat klaar in de, de pauze. De en thee staat klaar in de pauze. En het gaat niet alleen om de stoelen. Maar uh, de protestantse kerk staat bekend om zijn prachtige akoestiek. Uh, ja, ja. dus, uh, en de sfeer. betreft van harte welkom. Ja, nou, dat wordt genieten morgen. Ja. Echt, wil je mooie muziek horen, dan moet je morgen naar de kerk. En dat is voor 5 eh, euro. Dat Bijna kan, vijf helemaal, euro, niet. Uh, vijf kan euro. helemaal niet. Dat nee, kan helemaal niet. Nee, het kan ook niet. Als we, we het niet kunnen uit. doen, blijven we het doen. Dus. Ik wens je heel veel succes. Ik Dank, ben je wel. Er bij. Dank je wel. Uh, Oké. Okay. Ik hoop Iedereen dat het er ook, ook bij kan zijn, bij kan zijn ja, morgen. Dank je wel. En je vriend mee. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Dank. All right. <laughs> We gaan de, de politiek in, uh, lieve luisteraars. Want uh, tegenover ons zit uh, Maaike Koper. En, ons wel bekend. Uh, ja, Goedemorgen. Die, die, die kent Maaike niet. Natuurlijk <laughs> fractievoorzitter van de Partij van Arbeid in de gemeenteraad. Ja. Bevalt het? Ja, het is echt het is, uh, heel erg leuk. Het is veel werk, hè? Ongelooflijk veel werk. <laughs> ja. Ik was aan alle kanten gewaarschuwd en ik was toch een tikje eigenwijs. Maar het is ongelooflijk veel werk. Maar het is... Zo interessant. Stapels boeken, tijdschriften, ja. Uh, ja, nota's, ja. uh, weet ik veel Zeker nu, als je nieuw bent, dan wil je, dan wil je, toch, lezen. Juist, je alles lezen. je wilt op de hoogte. Ja, dat is het, Pieter. Nou ja, je weet er alles van. Je wil, alle, ja, je wil niet iets uh, uh, meemaken waar je, waar je niet op voorbereid bent. Want je wil alles lezen. Nou, dat is misschien wel erg ambitieus van me, heb ik gemerkt. Maar... Eerste maand gaat dat nog, maar dan. <laughs> <laughs> nou, ik weet het niet. Ik ben zo nieuwsgierig wat dat betreft. Nou, zo... Misschien is het bijhouden dan, hè? want je moet het ook in de is het Eerst even dat een enorme ja. berg doorworstelen. Ja. En als je het daarna bijhoudt, dan denk ik dat het... Nou ja, nou, zeker nu. De he. we hebben nu de afgelopen week hebben we de eerste twee echte commissievergaderingen gehad. Tot nu toe ging het over uh, raadsprogramma, college. He. Het, eigenlijk de inhoudelijke zaken komen we nu pas aan. En wat staat er in het voorjaar op de, op de commissievergadering? Dat zijn allemaal jaarverslagen. Bijvoorbeeld van uh, gemeenschappelijke regio bereikbaarheid. De MRA, maar ook de gemeente zelf. Dat zijn dikke boekwerken. Het zijn allemaal afkortingen. Dan moet je eerst weer nagaan ah, ja. wat het betekent. Nou, dat zeggen ze wel keurig uit. In een, uh, uh, maar ik bedoel, dat is wel iets. Als je dat goed. Doorleest en je neemt dat tot je, dan weet je ook de stand van zaken van nu. En dat heb je natuurlijk nodig, je want anders nodig. kun je niet vooruit. Dus je moet weten hoe het college het heeft achtergelaten en dan kun je verder naar voren. Dus het is inderdaad, het is heel veel werk, maar Pieter, ik vind het erg, erg leuk. Kan je nog terugvallen op Gert Toon? Van, joh, wat, wat bedoelen ja. ze daarmee? Ja. En... Dan kan ik hem bellen, natuurlijk. Gert, zat, uh, Gert Ademt, Partij van de Arbeid uit. Dus het is niet zo dat sinds hij uh, vorige achter week geen wethouder meer is <laughs> en achter de rug. Dat, de, dat, dat de zit. precies. Dat precies dat ook over is meteen. Want zoiets laat jij ook niet meteen los. Dus de laatste stand van zaken. En ik, ik sprak hem toevallig gisteren hij heeft deze week ook nog over, overdracht gedaan aan de nieuwe wethouders uh, van zijn dossiers. En dat werkt ook niet zo van, hier heb je het plukkie en uh, zoek het maar uit. Maar dat, dat gaat ook vergezeld van uh, uh, hoe zit dit en hoe zit dat. Dat zijn natuurlijk informatie over de nacht wat je doet. En maar, dat doet hij ook naar ons. Ja. Maar nogmaals, het is een heleboel werk. Ja, maar ik, ik heb dat, steun hè. Ja, wacht even, ik ben ermee. Als je dat alleen moet doen is het heel veel werk. Ja, ik, heb, ik heb niet alleen Lisa als steun. Waar je het zo direct over gaat hebben, Maar wij hebben campagne gevoerd. Met een hele hechte ploeg. Kijk, het, het, vorige, de vorige keer zaten Oeshi uh, en uh, Pim. Uh, uh, zaten daar alleen het laatste stuk. Hè, want Gert werd uh, wethouder. En uh, die, hebben, die hebben zich tot het bestuur gewend. Met uh, van jongens. Het kan niet zo zijn dat wij dit alleen doen. Nou, die, die handschoen. Uh, dat heb ik gehoord. Dus toen ik uh, op de kandidatenlijst uh, kwam zei ik ook, ik wil het graag doen... maar dan moeten we wel met elkaar... er moet een ploeg omheen zijn... die met elkaar nadenkt over... Hè, hoe gaan we het doen? Maar ook feedback geven op... hoe doen jullie het? Dus informatie het het ophalen. Het lezen van al die nota's en dergelijke. Nou, dat vind, ik, dat vind ik zelf... maar dat is misschien persoonlijk, vind ik dat het minste erg... maar je, je maakt politiek niet alleen. Dat doe je met mensen om je heen. Dus je wil informatie hebben aan alle kanten. Want anders ga je je opsluiten... in een kamertje... en die nota's lezen, Pieter... Dus dus, en dat is juist niet wat ik wil. Dat is niet de wijze waarop wij het als Partij van de Arbeid ook willen. Dus we hebben nu, Mannetjof, 10, 12, hebben we om we, ons heen. We gaan, we gaan meteen overhevelen van jou naar de dame die naast je zit. En dat is uh, Lisa ja, je de Vries. En Lisa is teammanager bij de veiligheidsteam van de spoorwegen. Klopt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, nou NS heeft veiligheidsteams. Dus als je op de grote stations komt, dan... Uh... Uh, zij zijn een soort van de handhaving van NS. En die ook een stukje service bieden. Dus daar ben ik uh, leidinggevende op Amsterdam Centraal. Daar gebeurt wel wat in Amsterdam Centraal. Zeker. Het is een heel interessant station als het om veiligheid gaat. Uh. Ja. En wat heb je meegemaakt? <laughs> Wij komen wel altijd af van het topic. Maar uh, genoeg. Er gebeurt natuurlijk elke dag wat uh, op Amsterdam. En is dat een dagtaak? of een, een uh, Ja, ik werk fulltime. Uh, ook s'avonds? S'nachts? Ja, wisseldiensten. Is, dat, is dat dan ook? Ja, precies. Misschien, uh, <laughs> ja, ja. misschien is juist dat uh, die wisseldienst uh, voor jou, uh, de, die de ruimte geeft, fijn, ja. Om dingetjes te kunnen doen overdag. Ja. Waar dan. Ja, want ik, nee, de, de PvdA heeft natuurlijk geen wisseldiensten, maar is wel. Ook s avonds natuurlijk bezig. Ja, ik maak een eigen rooster, dus dat scheelt gewoon heel erg. Ik, vul zelf, ik moet zorgen dat ik mijn team vaak genoeg zie. Die zijn er 24-7. Uh, dus ik kan dat heel vrij plannen. Natuurlijk wel je overleggen overdag. Maar uh, dat geeft me inderdaad wel ruimte om te schrijven in mijn eigen agenda. Als ik echt volgens de rooster zou werken, zou het bijna niet haalbaar zijn, nee. denk ik. Nee, uh. Je woont het in Zandvoort, hè? Een ja. bruggetje naar, ja. naar het, ja. het raadswerk toe. En ik dacht, van, nou, als je dat werk doet, dan heb je nog wel tijd voor de raadswerk. Ja. Klopt, maar sluit ik me helemaal aan mijn Mike. Ik vind het echt ongelooflijk interessant. Ik uh, kom ook meer uit het sociale domein, hoek met uh, uh, veel maatschappelijk gedaan. Uh, en nu werk ik eigenlijk redelijk, nou ja, NS is natuurlijk wel enigszins nog een staatsbedrijf, maar wel wat commerciëler dan uh, uit wel de hoek waarvan ik kwam. Dus daarom vind ik de verbinding houden met uh, politiek en iets terug kunnen doen en bezig zijn met de maatschappij echt heel erg leuk. Wat trekt jou in Zandvoort zo aan? Ben je geboren in Zandvoort? Uh, geboren in Haarlem, maar toen uh, een paar uur later meteen naar Zandvoort. <laughs> Zoals zoveel Zandvoort als Pieter, want er is hier trouwens niet altijd een goede gelegenheid. Eens wat ik ben wat is. ouder, dus ik ben in Zandvoort geboren. <laughs> is, maar, vertel eens wat over jezelf hier in Zandvoort. Uh, nou, ik, ik woon eigenlijk al heel leven in Zandvoort. Tijdens mijn studie een uitstap gemaakt naar Amsterdam... Uh, uh, toen een half jaar in Kopenhagen woonde. en Wat toen heb weer je terug gestudeerd? naar Zandvoort. Uh, Social work. Oké. Okay. Ja. En toen naar Kopenhagen? Ja, voor mijn afstuderen en toen weer terug naar Zandvoort. Hier uh, een huis gekocht. Wel nog uh, gekeken in Amsterdam ook, maar die prijzen waren zo hoog dat je uh, uh, hier Zandvoort toch echt een leukere woning kan kopen. En nog steeds blij, want ik vind de zee heerlijk. En. Uh, Zandvoort, uh, ja, veel familie en vrienden. Dus dat is ook belangrijk. Zo. Ja. En, en, en het sociale leven hier in Zandvoort? Ja. Wat ik daarvan vind. Of... Ja? <laughs> ja, ik heb, ik heb hier vrienden en familie. Dus, uh... dus je hoort veel en je ziet veel. Ja, dat zeker. Dat is belangrijk, hè? Ja. Dat je, dat je zeg maar hier woont en dat je dus ook uitgaat hier... en alles meemaakt wat er in Zandvoort gebeurt. En dat kan je natuurlijk goed gebruiken in je politieke dingen. Ja. Meedenken. Ja, er zijn veel dingen waar ik wel wat van wist. Maar ook zoveel dingen die ik nu tegenkom. Ik denk, oh ik wist helemaal niet dat dat bezig was of bestond. Nou toevallig op de laatste commissievergadering had ik het er nog over. Hoeveel ze bezig zijn met het vervoer te verbeteren. En uh, het vervoer richting Zandvoort. Dat ik uh, dacht, nou als je als burger heb je daar helemaal geen kennis of weet van. Of uh, kan je dat ook niet te weten komen, want het staat nergens. Behalve in je raadstukken en die... Ja. Ga je nog niet snel lezen als je... De bereikbaarheid ja, bereikbaar, met de bussen ja. en de trein. Je leert veel. Maar goed. ja, ook fietspaden. Fiets, fietspaden ja. was... Uh, ja. Ja. ja, zeker. En, en vooral ook voor de mensen... Want ik zit nu in een scootmobiel om hier naartoe te komen. Ja. Het is een drama in het dorp, hè? Ja. Het is okay. vreselijk. Ja. Er moet echt iets aan gebeuren. Ja. Ik heb het nu, maar dan, ervaringsdeskundige je, ben jij nu, Ik ben ja, nu ervaringsdeskundige. Dat zeggen we al twintig jaar, dertig jaar. Eh. Ja, maar, maar dat maar neemt goed. niet weg hoor Pietje. Ik bedoel, er staan nu hele grote plannen op de, uh, de, die zijn de vorige periode bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van een stuk openbare ruimte. Ik, ik vind, al, al is het al twintig jaar een topic, wij moeten daar bovenop zitten als ja, maar Ik, ik ben dertig ja. uh, jaar geleden een scootmobiel, gewoon voor de grap. Ja, ik dus weet het. Dus een keer ja. gaan rijden, ja. Uh, het kerkplein is nog steeds verschrikkelijk. Nou ja, de keuze drama. voor de keitjes is natuurlijk toegemaakt. De, de, je tanden vliegen eruit. Ik, uh, weet het, ik weet het. Het, ja. Uh, ja. Dus, ja. Uh, het, het. het kan niet anders dan bij herinrichting dat je daar prioriteit aan moet geven. Ja. En ik waarom moet je wachten tot de herinrichting? Waarom, het, ik, ik nee, ook dat, de, als, als er echte pijnpunten zijn, waarom niet? Maar dat is ook, hè, bijvoorbeeld. Je hoeft niet alle keitjes eruit te halen op een kerkplein of kerkstraat. Maar je kan wel een spoor maken van asfalt. Precies, een Ma maak een breed. spoor voor mensen die. Maar dat zeg maar is bijvoorbeeld een... ook echt ons, ons peerpunt. En dat meen mm -hmm. ik serieus. Je moet geen beleid maken vanuit een, een, een kamertje en kijken. Wat staat mooi? Maar je moet echt de mensen die er dagelijks mee te maken hebben, die moet je vragen hoe zou het, het beste kunnen zijn. Dat je niet zegt van goh, jongens, uh, los het allemaal zelf op. Hè? Dat je daarbij richtlijnen geeft van hier moet verkeer komen door een straat en daar moeten vuilnisbakken komen. Maar dat. dat zelf inrichten van de wijk, dat zijn wel de plannen die het afgelopen jaar door, de, door het college zijn vastgesteld. En die moeten nu uitgevoerd gaan worden. Ja. Dat is echt belangrijk. Ik geloof daar ook in. Het, het maken van parkeerplaatsen, dat weten de bewoners zelf het beste. Veel beter. Of je links een stukje gaat, of rechts. Dat kun je niet altijd vanaf een tekentafel beoordelen. Maar ik ga weer naar Lisa terug. Ja. <laughs> ja, man. Geef mij ook geen kwartje, hè? Dan krijg je voor een euro muziek. Sorry. <laughs> jij behoort het een van de allerjongste... Uh, buitengewoon raadsleden, maar ik denk ook hier in de Partij van Arbeid. Ja, dat uh, denk ik ook. Bij de Partij van de Arbeid weet ik het zeker, maar ik vind dat ik in de Raad wel uh, veel jongeren aan was, uh, als ik naar de andere partijen kijk ook. Heb je daar contact mee met die andere jongeren? Um, nou ja, jongeren. Mijn buurvrouw zit uh, uh, bij het CDA, dus uh, uh, die spreek ik regelmatig. Um, en verder zie ik mensen op het gemeentehuis, maar niet dat ik heel frequent contact heb met Karim. Ken ik natuurlijk ja, bijvoorbeeld, van de hè, want van, is natuurlijk... van de Partij van de Arbeid. Dus ja. Die, uh, ja, Karim op. heeft in elke partij gezeten. Dus die, iedereen moet hem kennen. Dat... nou ja bij de Partij van de Arbeid heeft hij zich wel een redelijk stukje aangesloten. Dus uh, we hebben ook wel vergaderingen en dingen voorbereid. Dus ik ken zijn visie wel en zijn standpunt ook. Ja. Um, wat is jouw spreekt? Ik jullie hebben nog geen bondje opgericht, Lisa. Ik denk <laughs> dat Pieter daarna hengelt. Hebben jullie al een bondje? <laughs> Maar wat is jouw specialiteit? In, in uh, ik zeg van, ja, Dat heeft mijn grootste interesse. Het sociaal domein. Dus het meest ingewikkelde portefeuille. Ja, zeker. Port -port zeker. En ik merk ook echt wel de complexiteit van de stukken. Dus nu ik me echt aan het verdiepen ben uh, en dan ook na moet denken over vragen die je wil stellen. Dan merk je toch echt dat je goed moet weten hoe het werkt en echt goed in de materie moet zitten voordat je de juiste vragen kan stellen. Wat denk je daar te bereiken? Wat, wat, ja, wat, wat denk je in het sociale domein te kunnen bereiken? Waarvan, he, dat, wat, wat echt mens kan aanspreken waarvan ze zeggen wow, als je dat voor elkaar krijgt. Ah, nou wat ik het belangrijkste vind, kijk, er zijn natuurlijk al heel veel goede ontwikkelingen ja, de afgelopen jaren geweest op het gebied van uh, het sociaal domein. Ook de overgang uh, van de jeugdzorg. Uh, maar wij hebben het in de partij uh, er ook wel over gehad. Dat als je meer aan de preventieve kant komt. En de hoe, dan kan ik hier niet specifiek op tafel leggen. Maar dat heeft wel mijn uh, grootste focus. Dus echt naar de preventie gaan. In plaats van de zorg bieden als het uh, eigenlijk al te Veen laat is. Geen brandjes blussen, ja. maar brandjes voorkomen. Ja. En dat je echt aan die voorkant komt bij mensen thuis. En dat je, voordat het een groot probleem is. Ik heb dat in de jeugdzorg tijdens mijn opleiding ook heel veel gezien. Met die hele complexe vraagstukken die al veel eerder in het traject verholpen hadden kunnen worden. Als dan de juiste hulp was geboden. Of als iemand er dan was opgevallen. Ja. En dat gun ik zand wordt en gemeentes natuurlijk ook. Het is, het is ook een, een totaal verhaal natuurlijk. Hè? Want ik, de BMO, nou dat is natuurlijk... Uh... Een dingetje wat er ook onder valt. Nou, dan kom je weer terug op de bereikbaarheid van Zandvoort. Nou, de bereikbaarheid van Zandvoort, uh, uh, vooral in de gemeente, dat is een dingetje. Er wordt iets aan, uh, tenminste, daar moet iets ja, aan daar gedaan worden. We hebben uh, er over vergaderd van de week, ja. ja. Je wat, wat, bedoelt wat... tenminste de telefoon ja, en de mailbereikbaarheid toch? Ik heb het nu zelf ook meegemaakt door ja. te bellen. En want je wil iets en dan ga je kijken van nou, waar moet ik naartoe? Maar dan is het best ingewikkeld. Want die zegt nee je moet daar naartoe. En dan kom je daar en dan zegt ze nee maar je moet daar naartoe. Ja, en dan zegt dat die echt nee nee je moet daar naartoe. En dan uiteindelijk bel je dus met, met de gemeente. En dan leg je het uit en dan zeggen ze van uh, ja. Oh het is wel heel erg druk. Dus uh, u ja. moet ons wel uh, een paar weken de tijd geven. Nou dat is ondertussen uitgelopen. Tot uh, vijf weken ja. en ik heb ja. nog steeds niets gehoord, dus dan denk ik van. Een melding maken van klachten hoor, ik bedoel dat is de ja, enige is manier dat... om dat naar boven te maken. Uh, nee. Dat geldt voor iedereen als je een klacht hebt en hoe doe je, meld je dat? Dan? Want dan weet iedereen dat er iets ook van. Hè? Ik bedoel, hoe doe toelefoon. je dat? Dat kun je via de website, uh, of, via de website van ja. de gemeente. Ja. Oké, okay. ja. ja. maar laten we wel zijn, raadsleden waren uh, altijd meer de ombudsmannen. Ja. Want als mensen met vragen zaten en ze kwamen niet bij de gemeente doorheen. Dan belde je een raadslid op. En die zei, oh dan moet je die ambtenaar hebben. En die behandelt dat. Dat, dat, dat, dat, is, wel, dat is wel een kant waarvan ik denk. Kijk, dat ombudsman, daar ben ik het overigens roerend met je eens. Dat je, dat je aanspreekbaar moet zijn. En dat je signalen die je krijgt, die, die, die moet je juist mee naar boven nemen. En dan moet je zorgen dat daar het beleid op aangepast wordt. maar dan gaat het er niet om dat je zegt, hmm, bij jou gaat iets mis. Ik ga het voor jou regelen. maar dan gaat het niet. Ja. precies. Dat, zo zie ik het hè, als ombudsman. Dus wij hebben, vrouw, whatever, <laughs> ombuds. En wat wij in de Partij van de Arbeid hebben afgesproken... en daar gaan we ons sterk voor maken... en dat komt in september ook naar voren... is wij gaan wat dat betreft ook een ombudsspreekuur oprichten. Dat wij daar bereikbaar zijn. We gaan de telefoonnummers bekendmaken. Dat iedereen die iets heeft, dat willen we ook heel graag weten. Kom je er niet uit met de gemeente... dan is daar natuurlijk iets hartstikke mis. En dat zijn de signalen die we moeten hebben... Overigens we willen we natuurlijk ook de complimenten hebben en de foto's van ja, meneer nee, het, wel goed gaat, waar het wel goed gaat. Maar waar het om gaat, zoals nu met die telefonische en die mailbereikbaarheid. Als die signalen niet omhoog komen, dan uh, weten wij als raad natuurlijk niet hoe het zit. Je hoort wel eens wat in het dorp, dus je stelt je vragen. En vervolgens wordt er gezegd, het gaat goed of het gaat niet goed. Nu is er een onderzoek gedaan. En een onderzoek waarin echt heel duidelijk blijkt, al was het de eerste week na de overdracht dat die bereikbaarheid niet goed was. En dat betekent dat je daar als raad van kunt zeggen... en de burgemeester is wat dat betreft als portefeuillehouwer diep door het stof gegaan... want we schamen ons met elkaar verschrikkelijk dat die dienstverlening niet goed is. Maar dan moet je als raad bovenop zitten, dat ben ik helemaal eens. Ja. Van ons was die ambtelijke samenwerking nou, je praat nu even best als, wel een ding. Ik praat nu even als raad. Het ja. gaat erom dat jij als raadslid en jij als buitengewoon raadslid. ook bereikbaar zijn. Dat bedoelen wij met de ombudsfunctie. Dus ik, dat is ik, het. Ik, ik wil dan de telefoonnummers zien, e-mailadressen. Ja. ja. Nou, die, van, die van mij staat gewoon op de site van de, de gemeente. Ik heb zowel mijn telefoonnummer als mijn e-mailadres gewoon openbaar gemaakt. Want ik vind dat je bereikbaar moet zijn. Ja. En, dat gaat dat, over jou lief, en, en dat wat dat betreft... Telefoonnummer uh, en, je emailadres en ik heb gezegd dat ik zijn. eerste contactpersoon wil zijn omdat ik raadslid ben. Ja, en dan ja. kun je even vanuit jouw... Positie zeggen van nou dit is beter, omdat daar bij ja. die persoon. Ja, het is ook handig als je het bij één uh, uh, telefoonnummer binnen, binnen laat komen. Dat is ja, ook ja, handig. Ja, ja. Ja. Mensen moeten niet gaan zwerven en gaan. Dus ik ben dat roerend uh, met, jullie, uh, met jullie eens. En volgens mij hebben we daar inderdaad ook een prima discussie over gevoerd. Over hoe dat gaat. In ook... die laatste vergadering. <laughs> uh, nou ja, er waren natuurlijk best wel topics uh, die, de, die erop stonden. En die bereikbaarheid, daar, daar zijn goede afspraken over gemaakt. Oh. Dat elk kwartaal daar rapportages en dus verbetering moeten zien. Want dat is wel, hè, dat je gaat samenwerken met een andere gemeente, doe je om de dienstverlening te verbeteren. Om, om die kwaliteit achter de schermen te verbeteren. Dan is de bereikbaarheid natuurlijk nummer één wat op orde moet zijn. Dus daar waren we het met elkaar roerend over eens. Nou, die laatste vergadering heeft vooral Lisa het woord gevoerd, die tweede. De eerste vergadering Vertel, ging... Uh... hoe ging dat? Nou, ik vond dat wel uh, even wennen. Toch anders dan... Uh meekijken om dan zelf de vragen te stellen en bij te blijven. En, uh, dus inderdaad ook helemaal een stuk goed doorgeworsteld. Maar dan toch uh, vond ik het wel spannend. Tactiek is, het gaat altijd om de tweede vraag. Hè? Is dat zo? Die eerste Kijk, tips van Pieter. <laughs> ik ga even opschrijven. Kijk, maar. Die eerste vraag is aardig, maar die wordt dan meteen beantwoord. Ja. Mm -hmm. En daarmee ben je mond dood. Dus het gaat juist om de tweede vraag. Okay. Kijk Lisa, die hebben we binnen, deze tip. Want <laughs> dan kan je pas beginnen. Ja. Dus, eerste vraag lukt, tweede vraag, daar luister ik altijd naar. Hey. Ja, het wat jij zegt is waar. Je ziet mensen die daar natuurlijk al jaren met het bijltje hakken. En je ziet nieuwelingen. Nou ja, dat betekent dat nieuwelingen andere vragen stellen. Maar dat vind ik op zich wel juist fris hoor, eerlijk gezegd. En je ziet de tactiek van de mensen die de al jarenlang het ja. spel spelen. Dus dat is ook interessant. Ja. ja. Ja, en ik, uh, uh, ik vond dat sommige onderwerpen vond, waar ik heel positief over... en die waren ook heel duidelijk. Dus daar heb je dan ook vrij weinig vragen over. En dan hoor ik vragen van collega-raadsleden uh, die wat langer in het vak zitten. denken. denk oh ja, dat was ook nog wel een goede vraag geweest. Dus je leert inderdaad gedurende de vergadering ook weer meer. En worden die vragen dan allemaal gewoon gelijk zo beantwoord? Of zijn er dan ook vragen waarvan men zegt, daar moeten we even op terugkomen? Ik vond dat de wethouder de meeste wel kon beantwoorden. Het zijn een aantal vragen... Uh, uh, die verder uitgezocht moet worden, die niet 1, 2, 3 kan beantwoorden. Het waren ook niet de nieuwe wethouders, die uh, dat, dat is toeval, ja. dat heeft met stukken te maken, financiën. En uh, iets, uh, iets met uh, uh, waar wethouder Kuipers over ging, in de portefeuille bereikbaarheid en dergelijke. Ja, dan, gaat het, dan zijn het de wethouders die de vorige college al zaten. Daar kun je ook zien dat die zitten dik midden in de materie. En die beantwoorden alles gewoon zo uh, uh, uit het uh, losse, losse polsje. Wat wel bijzonder was, was, was met jouw partij Pieter. Met de VVD die gelijk op de OZB uh, sprong. We hadden met elkaar afgesproken in met het raadsbreed programma. Dat het college met uitvoering terugkomt bij de begroting. En um, ze namen een voorschotje met, een, met allerlei voorstellen. Dus dat was voor ons als partij wel weer heel bijzonder. Eerst een voorschot op het raadsbrede programma. Nu een voorschot op de uitvoering. Dat, toen werd het echt politiek uh, moeder. Zeggen dat werd dat werd wel spannend. Dan ja. wordt het sparren? Er ja. zijn er heel veel verschuivingen geweest tussen wat er zeg maar, bij de ouderen, of niet de ouderen, maar bij wat bij de eerdere wethouders heeft gelegen en dan nu bij die andere komt? Ja, portefeuilles zijn anders verdeeld. Dat, maar Wat ik begrepen heb, is. Kijk, het vorige college bestond eerst ook uit een bepaalde verdeling. Toen is daar verandering in gekomen, onze Gert is daarbij gekomen. gekomen. Vervolgens ging Michel Demmersweg is er weer geschoven in de portefeuilles. Dus nu, uh, de, de, wij hebben dit uh, van de week ook gekregen, de portefeuilleverdeling. Dus nu weten wij wie, wie wat doet en uh, uh, of dat uh, haak staat op het vorige. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Daar heb ik me niet. Uh, ik ik kijk liever vooruit. Gezien. Ja, nee, maar het, het is natuurlijk wel ja. belangrijk dat als je uh, weet van, uh, goh, uh, he, ja, ik wil wel. Gertjan blussen. Gertjan Bluis het he, Gert uh, financiën en de financiën grote projecten. En... Precies. En Gerard Kuipers doet uh, volgens mij uh, toerisme, economie. En bijvoorbeeld het, het, het armoedebeleid is nu naar Joop Berends gegaan, heb ik ja. begrepen. Sport is naar Joop Berends gegaan. En parkeren uh, en een vrijruimtelijke ontwikkeling, dat zijn de, de, de grote lijnen. Ja. Nou, het wordt een heel spannend verhaal, zie ik. Want uh, de, de, de Watertorenplein, uh, wat uh, is die ook projecten? Ja, het wordt natuurlijk interessant, want ja. daar heeft de VVD een voorbehoud voor gemaakt in het raadsprogramma. Ja. Het is wel de VVD-wethouder. Uh, uh, dus ik ben, uh, ja, we zijn uh, als partij uh, nieuwsgierig we naar de, het, wat er dit. komt. Precies, ja, precies. Wij moeten ik stoppen, want anders hebben ja, we het jou zo uitgeknald. Wat ons is. betreft niet hoor. Nee, maar... Lisa, nee, we hebben twee minuten nog. Nee, bedankt. Ja. En, uh, en bedankt voor de tip. Veel geluk. <laughs> en uh, hou er plezier in. Dankjewel voor jullie komst. inderdaad Blijf lachen. En het is een goed werk en belangrijk werk. Ja. Nou, ja. dankjewel. Dank Succes. Tot straks. When you're unwanted, the streets are under. When you're down, when you're strained, faces come out of the rain. When you're strained, no one remembers your name. When you're strained,